11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Bij een botsing tussen twee trams in de buurt van station Hollandspoor in Den Haag... zijn 30 tot 35 mensen gewond geraakt. Dat zegt vervoersbedrijf HTM. De gewonden worden met HTM-bussen en ambulances naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig gewond slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Donkelijk gebeurde even voor tien uur toen een tram achterop een andere tram reed. Vooral de achterste tram heeft veel schade opgelopen. En in Eindhoven zijn tientallen mensen gewond geraakt... bij een botsing tussen een stadsbus en een vrachtwagen. Zeker negentien inzittenden raakten gewond... van wie één ernstig drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing tussen de vrachtwagen en de lijnbus was even na half tien... op de busbaan op de Torenallee in Eindhoven. In de bus zaten ongeveer 45 mensen... Oorzaak is volgens de politie nog onduidelijk. Burgemeester Wolfsen van Utrecht wordt minder zichtbaar beveiligd. De agenten voor de ambtswoning en voor het stadhuis zijn weg. Volgens de politie wordt Wolfsen nog wel bewaard. Er loopt nog steeds beveiliging voor de heer Wolfsen. De dreiging is nog steeds actueel. Er wordt momenteel nog steeds onderzoek naar gedaan... We hebben alleen een aantal uh, andere maatregelen genomen. Dus uh, de beveiliging is wat minder zichtbaar. Wolfsen wordt sinds eind augustus bedreigd door criminelen. De politie zegt dat die dreiging er nog steeds is. Maar waarom de bewaking is aangepast is niet bekendgemaakt. Volgens de politie is de aanpassing gebeurd na een nieuwe risicoanalyse. In Afghanistan is de Amerikaanse luchtmachtbasis Bagram getroffen door een raketaanval. Vieren drie doden alle Afghanen. Een aantal ISAF-militairen is gewond geraakt. De raketten kwamen volgens een NAVO-woordvoerder terecht op een startbaan... waar een Chinook-helikopter op het punt stond om op te stijgen. De drie slachtoffers zaten in de helikopter. De Taliban zeggen dat zij achter de raketaanval zitten. De aanslag komt een dag nadat de Verenigde Staten de verantwoordelijkheid... over de Bagram-gevangenis, die in de buurt ligt, overdroegen aan de Afghanen. Bagram is de grootste Amerikaanse basis in Afghanistan... en ligt zo'n 60 kilometer ten noorden van Kabul. Medewerkers van de koninklijke marechaussee beveiligen deze week de Haagse collecteopbrengst van KWF Kankerbestrijding. Vorig jaar werden alle 700 collectebussen uit het verzamelpunt in Scheveningen gestolen. werd zo'n 60.000 euro meegenomen. Het geld is nooit teruggevonden. KWF is blij met de hulp van de marechaussee. Dit is een zuster van de koninklijke marechaussee zelf. We doen het geheel vrijwillig met hun eigen mensen en expertise, maar in hun eigen tijd. KWF heeft vorige week gecollecteerd. Deze week wordt de opbrengst geteld. De Maroochusé haalt de collectebussen op en brengt het geld naar de kazerne waar het opgeslagen staat. Het weer vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg en dan klaart het vanuit het westen op. Bij een matige en in de kustgebieden, krachtige westenwind ligt de temperatuur rond 20 graden.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 Ik lees mijn suf, hou het vaknieuws bij, houd de contacten met mijn opdrachtgevers warm en ik bedenk plannen voor de toekomst. Ondertussen wordt de hypotheek gewoon betaald. Dat heb ik zo verzekerd bij mensen die er net als ik van uitgaan dat tegenslag tijdelijk is. Verzeker je niet voor het leven, maar voor even. Met een doorleefverzekering bij arbeidsongeschiktheid van BNP Paribas Cardiff. Geen natuurbezuinigingen, maar zuinig zijn op de natuur. Kies Partij voor de Dieren.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 Vara radio 1. De gids.fm met Felix Meurders. Allemaal een goedemorgen. Het lijkt wel afgelopen met de Nederlandse zonnepanelen. Een paar jaar geleden zag het er nog zo zonnig uit. En daarna werd de subsidie erop afgeschaft, kwam weliswaar weer terug. Maar nu domt China ook nog eens zijn zonnepanelen goedkoop op de Europese markt. En andere landen doen wat tegen dat dumpen, Nederland niet. Hoogste tijd om de markt te beschermen, vindt ondernemer Gosse Bokshoorn. Ik praat zo met hem. Moeten gemeenten die de koopzondag invoeren meer rekening houden met werknemers? Of is het devies, als er de klanten zijn, moet de zaak gewoon open? Daarover debat. En hoe doen vrouwen het in de Haagse gangen? vraagt ons Dagelijkse Mannenforum zich af. Waaruit niet dat daar vandaag de hoofddirecteur van opzij, Margriet van der Linden, aan is toegevoegd. En voor de gordijnbonus. surf naar degids.fm. Dikke baby's ze komen aan alle lagen van de bevolking voor, maar kinderen van Turkse of Marokkaanse komaf hebben twee tot drie maal zoveel overgewicht als leeftijdsgenootjes. Dat blijkt uit onderzoek van Marieke de Hoog, onderzoekster bij het AMC en epidemioloog in Den Bosch. Goedemorgen mevrouw de Hoog. Goedemorgen. Een beetje een bolle baby, daar is toch niks mis mee? Ja, nou ja, dat, uh, dat denken heel veel mensen, maar uh, uit mijn onderzoek blijkt dat, uh, dat dat toch niet zo heel gezond is. Is het echt ongezond? Uh, ja, ja, nou ja, goed. Uh, uh, het blijkt dat als kinderen op uh, jonge leeftijd al uh, te zwaar zijn... dat zij op latere leeftijd uh, ook nog steeds te zwaar blijven. Dus dat ze daar uh, niet zo snel overheen groeien. Kinderen met Turks of Marokkaanse ouders zijn dikker. Hebt u onderzocht. Hoe komt dat? Um, nou, dat weten we nog niet precies. We zien dat uh, kinderen op leeftijd al uh, twee tot drie keer zo dik zijn... En uh, dat uh, groei in de eerste zes maanden daar uh, een hele grote rol in speelt... is dus dat uh, kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst sneller groeien in de eerste zes maanden. En zou dat dan aan de ouders kunnen liggen? In sommige culturen is namelijk dik een teken van welvaart, toch? Um, ja, nou, wat, wat, wij, uh, wat wij hebben bekeken... Wij dachten dat het uh, misschien zou komen om uh, hoeveel borstvoeding uh, kinderen krijgen... en hoe lang en wanneer ze met vaste hapjes beginnen. Uh, borstvoeding is bijvoorbeeld beschermend tegen overgewicht. Maar uh, Turkse en Marokkaanse moeders geven lange overgewicht, dus, of uh, over, borstvoeding. Dus dat is eigenlijk heel, uh, heel goed. Um, het zou kunnen dat de kinderen uh, meer... Uh, uh, voeding krijgen, de hoeveelheid, dat weten we nog niet. Dus daar is meer onderzoek naar nodig. En daar moesten vroeger ouders terughoudend in zijn. Hè? Zes tot acht keer per dag voeden, niet meer dan dat. En een paar jaar geleden is dat omgeslagen in gewoon voeden als er honger is. Ja, nou, dat, uh, dat is nog steeds heel erg. Maar het zou kunnen dat uh, wat kinderen dan nog bij krijgen... dat dat uh, meer is dan uh, wat Nederlandse kinderen krijgen. Maar dat weten we nog niet. Zo nu dan valt u weg. U weet het nog allemaal niet. Maar dat zou wel voor meer overgewicht kunnen, kunnen zorgen natuurlijk. Voeden ja. als er honger is. ja zou de consultatiebureau's om het overgewicht te voorkomen... dan niet weer gewoon het oude advies moeten geven? Voeden op vaste tijden? Nee, ik denk dat het, uh, dat het nog steeds heel goed is uh, dat, uh, dat, dat kinderen dat zelf aangeven. Dat, uh, dat is een, uh, een heel goed advies, omdat kinderen dan ook leren aangeven... wanneer ze genoeg hebben, wanneer, uh, wanneer ze honger hebben. Um, ik denk dat het vooral ook is... Uh, ja, tenminste, dat moet on verder onderzoek uitblijken... dat je moet kijken wat de kinderen uh, te eten krijgen... Maar misschien uh, geven ze wel niet goed aan wanneer ze klaar zijn met drinken. Dat ze wil door willen gaan, dat ze lekker verwend zijn. Ja, <lacht> ik, uh, ik denk dat het, uh, dat het nog steeds goed is dat, uh, dat de kinderen het zelf aangeven. U gaat nu vervolgonderzoek doen, denk ik dan. Uh, daar is uh, vervolgonderzoek uh, naar nodig. En, uh, ik weet niet of ik het zelf ga doen, maar in ieder geval uh, is dat wel een heel uh, belangrijk punt om uh, verder te bekijken. U hebt nog geen enkel aanknoppingspunt. Wij denken dat het in de voeding ligt, maar uh, waar het precies aan ligt, dat uh, weten we nog niet. Marieke Noog, onderzoekster bij het AMC. De Gids. De meeste mensen kennen hem van de mislukte evacuatie in Libië. Misschien weet u het nog wel op het stand van zichten. De helikopter. Na 36 jaar zit de taak van de links erop. De Defensie neemt vandaag officieel afscheid van de laatste exemplaren. En verslaggever Robert-Jan Boy is op maritiem vliegveld de Kooibed en Helder... om nog heel even van de gelegenheid gebruik te maken. Robert-Jan, gaan jullie erop stijgen? Ja, hallo Felix. Uh, ja, of opgestegen gaat worden, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik, ik moet zeggen, ik ben er klaar voor. Ik ben er ook klaar voor. Maar uh, commandant uh, Jan-Willem Bonen, die schudt een beetje het hoofd, opstijgen. Nee, we gaan niet, uh, niet vliegen. We gaan nee. vanmiddag de laatste, echt de laatste vlucht met de links uitvoeren. Ja, maar Dan... niet nu. Nee, niet nu. We niet eigenlijk doen. niet. Omdat we met gepaste aandacht de kisten uit willen zetten. En dat gaat vanmiddag gebeuren tijdens de laatste formatievlucht. En dat is echt de allerlaatste vlucht van de links na 36 jaar in dienst zijn geweest, initieel bij de marine en later bij de luchtmacht. We zullen verder niet uh, aandringen. Uh, we staan hier naast de kist, zoals dat heet, op een zeer winderig uh, vlieg, vliegkamp uh, de kooi. De regen streamt ook een beetje om onze oren en uh, neus, et cetera. Ik kijk even naar de links. Als je zo het gevaarte van dichtbij ziet, valt het eigenlijk uh, nog mee. Hij is kleiner dan je denkt. Grijs, beschilderd met wat vlaggetjes. De wieken hangen een beetje slap, een beetje treurig. Op de het, dag dat het afgelopen is. Het, het klinkt treurig, maar het is zeker niet treurig. Het is, uh, er is een tijdperk voorbij. We ja. hebben, ik zei het net al, 36 jaar gevlogen. Ja. We hebben veel goede dingen gedaan. En aan alles komt het eind. De links is op. op en hij is op. ik denk dat we nu gewoon met gepaste trost terug kunnen kijken... wat we allemaal met die kist gedaan hebben. Kunnen we er even in? Uiteraard. Want we staan nu de hele tijd... Uh, ja? Zo. Moet ik gewoon naar boord klimmen? Je kunt naar boord klimmen. Je kunt het best daar vast houden. Even dat een touw ah, aan het plafond. Schuld. het is een hele kleine ruimte hier, zeg. Het doet me een beetje denken aan een ruimtecapsule. Allemaal waterachtige toestanden. Ja, dat zijn allemaal over de, het hoofd. Om het geluid tegen te houden. Het is natuurlijk een, een kleine helikopter met hele sterke motoren, met uh, relatief veel vermogen en daarom maakt het ook best wel veel lawaai. Hier links een, een stoel. Daar wat. Klapachtige stoeltjes, laten we maar zeggen. En hier aan de voorkant, ja, dat is de... Dat is de, de cockpit. Wat een metertje, zeg. Het is inderdaad, uh, zoals je ziet, zijn heel veel de knuppels, knopjes, wijzetjes. En ja. daarna kun je zien dat het ook alweer een oudere helikopter is. De nieuwe helikopters hebben dat niet meer. Die hebben allemaal ja. mooie displays die je kent van je laptopjes thuis. Ja, de meeste mensen kennen links van uh, die operatie op het strand bij Sirte in Libië, nietwaar? We hebben afgelopen... ja, daar is hij helemaal gestript. Maar dat moet nog een flinke klus geweest zijn als ik al die metertjes en, uh, en toestandjes zie. He? Ja, de kist uh, die in Libië vorig jaar tijdens een mislukte evacuatiepoging... Ja. Uh, die is teruggehaald. Ja. Die hebben we terug in, uh, in Nederland. Uh, die was echt in hele slechte staat. Ja, die hebben we ja. ook uit elkaar gehaald. Op dit moment is die ook uh, ontmanteld. Ja, zeg zeg nou, maar... Libië is natuurlijk maar een voorbeeld die je nu aanhaalt. Maar we hebben natuurlijk in die 35, 36 jaar natuurlijk heel veel mooie dingen gedaan met de kist. We, we hebben een op een highlights? Nou, we hebben... De kist is... Voor een aantal taken hebben we hem in gebruik gehad. We hebben hem gebruikt voor uh, operaties vanaf de schepen. Ja. En we denken aan on ondersteelbordbestrijding. We moeten ja. denken aan antipiraterij. Ja. U kunt misschien het uh, Taipan, de Duitse koopvaarder twee jaar geleden, die door de links ontzet is. Prachtig geslaagde operatie herinneren. Ja. We hebben in de West, in het Caribisch gebied, regelmatig drugs gevangen. Ja. Uh, Naar nou, de getallen van 5000 kilo of 4000 kilo cocaïne gepakt, mede door de links. En jij heeft zelf ook gevlogen, ermee volop. 2000 ja. vlieguren, meen ja, ik. Ik heb een kleine 2000 vlieguren. Je zelf ook in deze hele kleine cabine. Ja, ik heb zo'n zin om even hier achter die, die stuurknuppel te gaan zitten. Ja, Mag we, dat? We kunnen achter zitten. moet moeten even weer naar buiten toe en een ander deurtje naar binnen toe. Nou, dan zo... moet hij wel even klauteren. Ja, ik wil toch eventjes... Uh... Gaan we weer naar buiten heeft u zelf ook veel avonturen beleefd eigenlijk, uh, in, de, in het cockpitje? Uh, avonturen, is wat het hoorde. Ik heb uh, veel gevlogen. Ik heb uh, altijd vanaf, uh, vanaf boord gevlogen. Ja. En... Meestal vanaf uh, vergatten. Ja. En het avontuur zit dan vooral in de, in de beeldenbouw. Het uh, helpt bij Haiti heb ik gedaan. Ik heb in de operatie, na de operatie Active ja. Endeavour... een ja. koperdijscheep in de Middellandse Zee ja. onderzocht en uh, ondervraagd. Ik dus zie ja. het al. Ik moet even omlopen. U kunt omlopen, ga ik u erin helpen. Even toch... Uh, ja, het regent, zegt de commandant. Uh, zo, oh. heel klein raampje. En dan komt best Open, voeten, En de andere ja. voet. De, Daar omhoog, heen zitten. Ja, hier omheen ja. zitten. En nou zitten we. Dan kom ik aan de andere kant naast ja, zitten. je zitten. Ja, dan komt eraan. Ik klim op. Ja, oké. Okay. Even het deurtje dicht, hoor. Want de regen die, uh, die spat hier naar binnen toe. Tjoh, dan zit je met zo'n uh, zo stuurknuppel uh, tuss tussen je benen. Zeg. Uh, ik, doe, uh, ik doe het deurtje even dicht, anders waaien we helemaal weg. En dan zie je nog tussen de metertjes. Ja. Het lijkt me wel een avontuur om even op te stijgen. Het kan echt niet, nee, het commandant. Dat gaat, gaat niet gebeuren. Vanmiddag gaan we echt de laatste vlucht maken. Oké, okay, de opvolger staat hiernaast al, zie ik, de NH90. Ja, correct. Is dat zo'n veel beter, toestel? Ja, als u naar buiten kijkt, ziet u het verschil al. Hij is een keer zo groot, hij heeft een veel groter vliegbereik. Veel betere sensoren, beter de radar. We kunnen beter de data uitwisselen met de schepen. Ja, ja. Nee, het is echt twee generaties, een leap forward. En boven dat hij er al is. Want als je naar F-16 kijkt, hè, met die ESF, etcetera. Het is hier gaat het, hier gaat het meer vlot. Vlotjes. We hebben 7 en 90 s binnen. En we gaan in januari gaan we aan boord van de Ruiten onze eerste operationele missie doen. Wat gaat met dus dit, dat ziet er uh, goed uit. Wat gaat er met de links gebeuren? De links gaat uh, vandaag zijn laatste vlucht doen. We hebben meer dan 161.000 vliegtuigen. Ja, ja, dat is heel veel voor de aanwezigings. Maar met het toestel als we zelf worden verkocht in die mogelijk SS. Er zijn vooral wat landen geïnteresseerd in motoren, in gearboxen. Welke landen? Uh, dat weet ik niet precies. Dat, niet te zeggen. Ja. Goed. Uh, wat ook gaat gebeuren is wel interessant om te weten. Ja. We hebben natuurlijk heel veel instroom van nieuwe mensen nodig. Vooral techneuten ook. En we gaan een aantal van deze helikopters gaan gebruiken als trainingsmiddel in een leerdok om jonge techneuten op te leiden. Dus dat is op zich. De links gaat dan ook voor de toekomst nog iets bijdragen. Als ze maar warm lopen, die mensen. Met Als alle bezuinigingen maar... die eraan zitten te komen. Nou, ik denk dat we hier een prachtig bedrijf hebben. We, hebben. we hebben een nieuwe toekomst. We hebben een helikopter. Dus ik denk dat ze wel warm kunnen lopen voor. Ho hoort u dat geluid? Dit is prachtig. We moeten omhoog. We moeten omhoog We, moeten omhoog. we gaan nog niet omhoog. Star start, start die motor even. Het, het, start, start die motor nog even. Het gaat helaas niet gebeuren. Welk een knopje moet ik indrukken. welk een knopje moet ik indrukken. Wezen. die, die, die, die ga ik. de rooien. gaan dan we niet doen? Gaat hij dan nou toch omhoog? Nou, kom met Boy, ga je dan toch omhoog. Nou, weg is die. Samen met commandant Jan-Willem Bonen. De laatste dag van de links, de marinehelikopter. Je zei, zwijg over liefde, denk niet aan geld. Eén moment van geluk, dat is alles wat telt in het leven. Is dat het goede doel? Zeker. Dit is het goede doel. Goedemorgen allemaal. Ik zag je lopen, ik liep je voorbij en ik wou wat bedenken. Maar jij bedacht dat voor mij en zij. Loop maar mee, voor niet maar even vandaan en sta niet te twijfelen. Want anders blijf je maar staan, je zei Zwijg over liefde en denk niet aan geld Een moment van geluk dat is alles wat telt In het leven We namen een taxi tot bij de deur Ik zocht naar mijn geld Maar jij betaalde de chauffeur Je zei, kom erin en let maar niet op de zooi En ik vond je aardig. En jij vond mij mooi, zei Zwijg over liefde en denk niet aan geld Een moment van geluk, dat is alles wat telt In het leven Ik ging naar huis Het was al licht, ik zei nog tot ziens Maar de deur was al dicht Ik nam de bus gelijk door naar kantoor Terwijl ik me afvroeg Waar deze het voor ze zei op over liefde en denk niet aan geld. Eén moment van geluk is alles wat telt in het leven. Maar net als ik je uit mijn hoofd heb weggedacht, ontmoet ik iemand die op jouw manier lacht. Dat ik zomaar ergens een broodje, dat ik ineens de geur weer van je lichaam. In 1983 kwam er een cd uit van het goede doel, die heette België. Er is de leven op Pluto, nou, dat werd een hit-single. Gijzelaar werd een hit, hou van mij, vriendschap is een illusie. En in het leven, daar kwamen nogal wat hits vandaan. In de wereld van de zonne-energie is een handelsoorlog uitgebroken. Europa wil bescherming tegen Chinese zonnepanelen... die onder de kostprijs verkocht worden. Maar de eventuele maatregelen komen sowieso te laat voor Nederland... want de twee zonnepaneelfabrieken, de fabrikanten die we hadden... Die zijn inmiddels failliet. In Limburg zit Gosse Bokshorn, hij is oprichter van de inmiddels verdwenen fabrikant Solan Solar. Meneer Bokshoorn, goedemorgen. Goedemorgen. Is China zo'n bedreiging voor de Europese zonne-energiemarkt? Nou, als er producten verkocht worden tegen de, eh, onder de kostprijs, ja, dan is het dan zeker een bedreiging voor datgene wat we in Europa hebben opgebouwd. En u weet zeker dat die Chinezen dat doen? Nou, er is een heel sterk vermoeden dat het zo is. En Amerika heeft dat onderzocht en heeft aangetoond um, dat dat uh, zo is. En, en heeft dan ook maatregelen aangekondigd tegen de Chinese fabrikanten. En Europa moet er nog over nadenken? Europa uh, loopt een beetje achter de feiten aan. Inmiddels zijn er toch al heel veel bedrijven gestopt uh, in Duitsland uh, met name. Daar is toch ook uh, de, de bakermat van, van de zonne-energie. En er zijn heel veel grote bedrijven inmiddels uh, opgehouden met produceren. Europese bedrijven kunnen niet concurreren tegen bijvoorbeeld de lage lonen daar? Nou, het mooie is van dit product, het is een high-tech product... wat geproduceerd wordt uh, met uh, volautomatische machines. Daar is heel weinig uh, arbeid voor nodig. In onze kostprijs zit ongeveer 7% arbeid. Dus als je dan in China uh, produceert... dan kun je daarmee niet verklaren de lage prijzen die nu gelden op de markt. Maken zij dan betere, goedkopere machines daar? Er worden ook in China machines geproduceerd, veelal gekopieerd van Europese partijen. Dat is natuurlijk ook een probleem dat in China de patentrechten niet gerespecteerd worden. Ja, en dan is het is natuurlijk toch triest dat met die machines die dan in Europa ontwikkeld zijn, dat daar dan producten geproduceerd worden tegen een veel lagere prijs. En het is niet alleen de technologie die gekopieerd wordt, een ander probleem is dat er ongebreidelde financiering is. Als wij hier naar een bank gaan, dan moeten we daar rente over betalen. En in China eh, ja, financiert men deze fabrikanten enorm tegen eh, vrijwel geen rentetarieven. Omdat de Chinezen wel wellicht de toekomst zien in de zonne-energie, toch? Ja, dat is allemaal prima, maar we willen natuurlijk toch een eerlijk speelveld. En een eerlijk speelveld betekent dat je elkaars octrooien moet respecteren. Dat er wederzijdse handel moet zijn. Als je hier in Europa een zonnepaneel produceert, dan komt het China niet binnen. Terwijl, andersom, Europa is de grootste markt voor zonne-energie. De Chinezen gewoon vrij spel hebben om hun producten kwijt te kunnen. Houden de Chinezen nou, onze het... zonnepanelen tegen dan? Ja, wij kunnen vanuit Europa niet euh, exporteren naar China. Totaal niet? Of wordt er een importheffing nee, gegeven is, dat, daar? Nou, dat is per regio verschillend. Hè, maar het is heel moeilijk om een zonnepaneel in China kwijt te geraken. Moeten wij dat dan andersom ook doen? Gewoon zorgen dat de Chinese zonnepanelen niet hier komen? Nou ja, Amerika heeft het voorbeeld al gegeven, die gaan dus importheffingen um, invoeren en in Europa is er nu een pleidooi van de fabrikanten in Europa om dat ook in Europa in te voeren. Ik denk dat dat de enige manier is om China te bewegen, om een vrije markt open te stellen en om ook eerlijke prijzen te hanteren. En waarom er is het nog over er, er is zo lang er... over dan? Nou ja, goed, de Europese burelen werken misschien ietsje minder snel dan elders in de wereld. Ik heb goede hoop dat dat uiteindelijk gaat komen. Maar er is nog een ander probleem. Hè? Aan de ene kant zeg je, is het fijn dat er nu consumenten zonnepanelen kunnen kopen tegen lage prijzen. Ja. Maar de consument kan heel moeilijk zien of het zonnepaneel wel goed is. Het zonnepaneel moet 25 jaar meegaan. En ik heb toch ook wel het vermoeden dat er nu geknoeid wordt met de kwaliteit. En, en ik denk dat we ons daar zorgen over moeten maken. Nou, je wilt kunt dat u dat zonnepanelen... Kunt u die Chinese zonnepanelen aan een onderzoek onderwerpen? Nou, nou, dit er zijn gaat niet 25 meer... jaar lang mee. Nou, dat is, is moeilijk. Maar er zijn detectiemethoden waarin je dat kunt zien. Het, het is moeilijk voor de consument om dat te achterhalen. En daarom pleit ik eigenlijk ook voor een keurmerk. We hebben de keurmerken voor de koffie. Maar ik denk dat het hoog getijd wordt dat er ook een keurmerk voor zonnepanelen gaat komen. De technische keurmerken die zijn er al. Maar je zou toch eigenlijk ook willen dat die zonnepanelen op een milieuvriendelijke manier geproduceerd zijn. Dat de arbeiders in de productiestraten ook op een goede manier behandeld worden. Ja, en al die aspecten moet je meewegen als je een zonnepaneel koopt uit China. Maar dat het probleem heeft natuurlijk elke fabrikant met China. Hè? En elke interpret. Zeker zo. En, en u kent waarschijnlijk ook de discussie over de Apple-producten die ja. elders geproduceerd worden. Nou, en ik denk ook dat het nu hoog tijd wordt om ons af te vragen: moeten we zo doorgaan? En zeker als je dan weer terug gaat naar de zonne-energie. De markt is Europa nog steeds. We zien wel ontwikkelingen in de Verenigde Staten, maar ook in Azië, dat er grotere markten gaan komen. Maar tot op heden is het nog steeds Europa. Het is ook Europa die nog steeds leidend is in technologie. Ja, dan moet je je toch afvragen van, als we hier de kennis hebben en hier ook nog de markt, waarom kopen we dan producten uit Azië? Dan moeten we hier zorgen dat er door innovatie nieuwe producten op de markt komen, dat we beter zijn dan de Chinezen. En als er dus nu uh, ongebreidelde staatssteun is vanuit China, wat toch echt sterk vermoeden. Uh, van is, ja, dan moeten we zorgen voor tegenmaatregelen... om dan uiteindelijk ook onze eigen technologie... en onze eigen arbeidsplaatsen te beschermen. Maar zo'n keurmerk lijkt me vrij eenvoudig. Als er Made in China op staat, dan moet je het niet kopen, zegt u. Ik zou mijn bedenkingen hebben en, en ik zou toch zeggen van uh, in Europa zijn er nog steeds uh, panelenfabrikanten. Uh, we zijn zelf bezig om ook een nieuwe fabriek weer op te richten en ik hoop dat die in Nederland komt te staan. Uh, ja, en, en met de toptechnologie die we hier hebben en, en met de kennis van, van de machinebouwers die we hier rondom Eindhoven hebben, uh, hebben we een grote kans om uiteindelijk toch weer de slag te maken. Wordt het een zonnecellenfabrikant opnieuw? Die fabriek? Wij gaan weer zonnecellen en zonnepanelen uh, proberen te maken. Um, u begrijpt dat in deze tijden financiering van dit soort fabrieken heel lastig is. Maar ik denk dat we een goede kans hebben... omdat we toptechnologie beschikbaar hebben... en uh, daarmee ook het rendement van de zonnepanelen... en ook de kostprijs kunnen verlagen. En hoeveel miljoen heeft u daarvoor nodig? Voor, we spreken over twee fabrieken, ook een grondstoffenfabriek. Voor de fabriek van Alignment, dat is de firma die we opgericht hebben. Voor deze firma hebben we ongeveer 50 miljoen nodig. En voor de Silicon Mine, dat is de grondstoffenfabriek, daar hebben we 620 miljoen voor nodig. En dat geld komt er? Dat is nogal wat geld, zeg ik denk dat we op korte termijn hele grote uh, kansen hebben. dat we met alignment een stap kunnen maken. Uh, voor de Silicon Mine. Ja, dan hebben we het over 620 miljoen. Uh, dat is toch nog een lange weg te gaan. Uh, maar ook daar zie ik nog altijd kansen voor Europa. En zo'n Silicon Line, wat moet ik me daarvoor voorstellen? Is dat een heel veld met zonnepanelen? Nee, de Silicon Mine is echt een, een chemische fabriek. om vanuit kwarts, een speciaal soort silicium die, die cellen te maken om eh, die silicium te raffineren tot een zeer zuivere grondstof. En dat is nog steeds geen zonnecel, maar het is wel de grondstof... om uiteindelijk een zonnecel te kunnen maken. Maar krijgt u dan voldoende steun van de Nederlandse overheid? Want ik heb juist de indruk dat zonnecellen... hier de laatste jaren in het verdommenhoekje zaten. Nou, er zijn altijd nog partijen eh, in de Kamer... die positief zijn eh, over duurzame energie in zijn algemeenheid. Eh, Zonne-energie eh, staat toch wel wat onder aan de lijst... Eh, ik denk dat het hoog tijd wordt dat een aantal partijen uh, uh, toch voor zorgen... dat er weer een uh, goede zonne energiemarkt komt in Nederland. Er is een groei. Uh, we hebben vorig jaar 40 megawatt geïnstalleerd. Maar uh, 40 megawatt, met alle respect, is wel 200 keer minder... dan wat Duitsland vorig jaar gepresteerd heeft. Uh, dus we kunnen echt best een tandje erbij zetten. En laten we hopen dat het nieuwe kabinet dan ook maatregelen gaat nemen... om dat mogelijk te maken. 40 megawatt, hoeveel mensen kunnen daarvan leven? Hoeveel gezinnen? Nou, dat, dat is dan toch, uh, euh, laten we zeggen, uh, even inschattend uh, zo'n zo 50.000 mensen. Gosseboks hoor, succes met de zaken. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tot 12 uur nog, meer of juist minder koopzondagen. Dat is onderwerp van debat. En onze politiek verslaggever kijkt wat de wat oudere Zeeuw zoals stemt. Naar het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee trams in de buurt van station Hollandspoor in Den Haag... zijn 36 mensen gewond geraakt. Een deel van de gewonden wordt met bussen en ambulances naar een ziekenhuis gebracht. De verwondingen zijn volgens vervoersbedrijf HTM niet ernstig. Tramverkeer in Den Haag is gestemd. En ook een ongeluk in Eindhoven. Daar botste een stadsbus tegen een vrachtwagen. Zeker 19 inzittenden raakten gewond, van wie één ernstig. Bij een explosie bij een politiebureau in Istanbul is een agent om het leven gekomen. en Er zijn meerdere gewonden. Turkse media melden dat een zelfmoordenaar zich voor de ingang van het gebouw oplies. In het politiebureau werd na de explosie een niet ontplofte handgranaat gevonden. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. En Philips gaat wereldwijd nog eens 2200 banen schrappen om 300 miljoen euro te besparen. De klappen vallen met name bij de medische divisie en de lichtdivisie. Hoeveel banen in Nederland worden geschrapt, dat kan Philips nog niet zeggen. Dat zijn de hoogspunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. Weet u al wat u gaat stemmen? Dat vraag ik wel vaker rond deze tijd. Nou, veel mensen die twijfelen zelfs vandaag nog. Misschien ook omdat ze niet weten wat er na morgen met hun stem gebeurt. Want u stemt wel, maar u kiest niet welke coalitie het wordt. Verslaggever Bert Molenaar is een Oost-suburg. Dat ligt vlakbij Vlissingen. En hier proberen de politieke partijen nog de allerlaatste zieltjes te winnen. Want elke stem telt morgen. Kun je iets vragen voor de VARA, meneer? Echt waar, voor de VARA? Echt voor de VARA. Zo, en toen? Het gaat over de politiek, over de verkiezingen. Oh, meneer, ik ben zo apolitiek als dat ik lang ben. Ja. Dus dat is twee meter ongeveer. Weet u al wat u gaat stemmen? Ik denk het wel. Ja. Zelfde als vorige keer? Nee. En ook een hele grote overstap van de ene kant naar de andere kant? Of... Dit, ik denk dat dit bijzonder groot is. Ja? Ja. Durft u het te zeggen? Nee. Ja, nou... Nee. Uw vrouw? Plus 50 hoor. 50 plus. Of 50 plus. En oh, ja. ja. vorige keer? Nou wij schillen nog wel eens een beetje op dat gebied. Oh nou, ja, dat, uh, God, dat ben ik al vergeten. Ja? Ja. Dat is twee ja. jaar geleden. Ja, ja. <laughs> Uw vrouw zegt uh, deze keer 50 plus. Ik neem aan dat het over u geldt. Wat was het vorige keer? Ik denk dat wij toen richting Partij voor de Dieren zijn gegaan. U gaat 50 plus stemmen. Wat verwacht u dan? Dat is een beetje eigen belang natuurlijk, hè. We zijn toch egoïstisch, maar we denken toch alleen aan onszelf. Wat verwacht u dan concreet van die partij? Dat u meer pensioen krijgt? Of... Nee, ja. nee dat denk ik denk ook niet dat we dat zullen krijgen. nee We stemmen op de tegenpartij, hè? Voor jou en voor mij. Hè? Is dat ook een reden, mevrouw, om op 50PLUS te stemmen om te behouden wat je hebt? Uh, ja. ja? ja, ja. Oude, rijke stinkers? Ja, ja. Dat <laughs> denkt Ja. Ze. Ja, dat kan wel hoor. Maar... De gedachte: oudere mensen, bejaarden, gepensioneerden, moeten niet zeuren, want zij hebben het verschrikkelijk goed. En de komende generatie zal het alleen maar slechter krijgen? Ik heb die gedachte gehoord. Maar ik vind het een beetje belachelijk. hoor. Ik denk ook wel dat de angst al groot is van een heleboel mensen... dat ze dus er behoorlijk op achteruit zullen gaan. En in die pot zit nog genoeg. Heeft u nou enig idee wat er in het partijprogramma van 50-plus staat? Heeft u het gelezen? Nee hoor, nee hoor je gaat eigenlijk op bepaalde. Gaat, zeg maar, gaat u dan op dat betrouwbare hoofd af van Henk Krol, de lijsttrekker? Nou, Hij komt best wel, wel redelijk wel over, vind ik, dus op deze manier... Maar of dat inderdaad ook echt zo is, dat weet ik ook niet. Nou, ik heb de stemwijzer gedaan en er kwam inderdaad D66 uit. En toen deed u daarna de kieskompas en wat kwam daaruit? Dat heb ik niet gedaan. Ik ben bij D66 gebleven voorlopig. 40 plus... Nog, ja. veel, nog veel prussiger? Nog, nog veel meer plusziger ja. bent, als ik vragen mag? <laughs> ik ben 70. Dan hoort u toch als een verstandig man van ja. deze leeftijd... te weten wat je gaat stemmen. En u zegt eigenlijk zweef ik nog steeds. Klopt, ja. Je zou het nu wel moeten weten. Ja, ja. ja inderdaad. Weet ja. u al, meneer, wat u gaat stemmen? Ja, dat weet ik. Ja. Ja. Gaat u dat ook met ons delen? Of praten we hier over een stopgeheim wat we alleen met langdurig nee, ja, makkelijk nee, uitkrijgen? Ik, ik heb al die CDA gestemd ja? het blijven doen... Dus er zit geen maar? verandering. Ja, er is geen verandering. Ik heb bijna met u te doen. Want nee, je... hoor, nee, hoor, het hoeft niet te doen. Je hoeft mij niks. Te... Nee, het hoeft niet. <lacht> ik vind het CDA. Daar vind ik toch nog een redelijke middenpartij. En ik denk dat dat. Je moet toch een beetje het midden zoeken. <lacht> niet uit links, niet uit rechts, want er komt er niks van terecht. Het was even zoeken, maar ik zie een hele grote. Groenrode vlag, ballonnetjes, GroenLinks. Is dit een uh, slotoffensief van GroenLinks? Om te helpen? Uh, wij doen ons stinkende best en wij weten wat wij, gewoon, uh, wat wij in huis hebben. U moet net als een CDA in het offensief. Hè? De partijen staan er slecht voor. Het CDA ja. geloof ik zo mogelijk nog slechter. Nou, nee, slechter dan wij kunnen ik aan het haast doen. Wij zitten op vier à vijf zetels op dit moment. Van de tien. Ja. Wat is er gebeurd met GroenLinks? We zijn naar Afghanistan gegaan. Dat heeft ons heel veel kwaad gedaan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toen ook op punt heb gestaan de partij te verlaten. U doelt op de politionele actie in ja. Afghanistan? Ja, wij hebben PSP'ers, oude PSP'ers in onze partij. Ja, dat zijn echte pacifisten. De Evangelische Volkspartij lijkt me ook geen uh, militaire nee. organisatie. Ja, maar op een gegeven moment denk ik van... Ik denk dat wij ons gek hebben laten maken in die tijd. En dat we daardoor voorgestemd hebben. En dat heeft ons heel veel potentieel gekost. Poep, poep, poep, poep. Verslaggever Bert Molenaar vanuit Oost-Soeburg, Zeeland. En Hij zit nu achter drie zeeuwse meisjes aan. Hoe dat afloopt, dat uh, horen we morgen van hem. De gids.fm. In zijn laatste campagne dag bespreek ik de verkiezingsstrijd en de randverschijnselen in Haagse gangen. Bij mij aan tafel zitten Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij. En een drietal oude bekenden, Peter K., politiek redacteur van Pauw en Witteman. Francisco van Jolen, internetjournalist en hoofdredacteur van de Opinie en debatsite Joop.nl. En Sherlock Essayers, hij was politiek adviseur bij de PvdA. Margriet van der Linden, we hebben je uitgenodigd omdat het erop lijkt dat de mannen de debatten compleet overheersen. Waar zijn de vrouwen? Nou, niet uh, tijdens die debatten. En ik vraag me dat ook af, je hebt eigenlijk uh, iedere avond twee mannen in wisselende samenstelling die, uh, ik geloof, acht andere mannen plus, als ze geluk heeft, Jolande Sap interviewen. Dus dat is een vrij eenzijdig beeld. Ik geloof dat je niet uh, al te goed hoeft te kijken om dat te zien, vrij naar kruif. Maar waar ze zijn, uh, ik denk de grote partijen vinden het af en toe uh, te risicovol om een vrouw op één te zetten. Uh, dat heeft Femke Halsen, maar wel eens verteld. Ja, het, uh, het roept misschien wat uh, te veel uh, gevoelens van onbetrouwbaarheid op bij uh, kiezers. En het electoraat is heilig. Ja. Dus uh, uiteindelijk zie je daar een vrij uh, eenzijdig en vertekend beeld... van hoe, wij, uh, hoe onze maatschappij in elkaar zit. Erger jij je eraan? En dat mannen gekakel? Nou, niet zozeer dat het uh, mannen zijn die met elkaar in gesprek zijn. Waar ik me wel aan erger, omdat ik denk... het is gewoon absoluut niet meer van deze tijd dat het zo eenzijdig verdeeld is. en uh, Het is echt deze keer wel heel erg dramatisch. Het zijn allemaal dezelfde uh, pakken... al dan niet van een bekende uh, kledingzaak uit de PC Hoofdstraat... die met elkaar in debat gaan. En wat ik zei, af en toe uh, heeft Jolanda geluk... Hè, om een, waarschijnlijk een onbeduidend debat, uh, aan, aan een onbeduidend debat deel te nemen. Dus dat is mijn ergernis, zeker. En zou dat met vrouwelijke, meer vrouwelijke inbreng zou ze een debat dan van toon veranderen, denk je? Ja, dat geloof ik wel. Ze hebben het uh, met de runners-up, wat een beetje een raar woord is uh, voor de Nederlandse verkie verkiezingsstrijd. De nummer twee hebben twee op ze op de het lijst? gedaan? De ja. nummer twee op de lijst. Dat zijn uh, nagenoeg allemaal vrouwen. Toen ging het met name over de zorg. En dat was in de Rode Hoed in Amsterdam. En dat bleek een heel aangenaam uh, debat... waarin uh, men elkaar ook eens liet uitspreken. En het, geloof ik, over de inhoud ging. En vrouwen hebben de neiging om het daar bij voorkeur over te hebben. En volgens mij is het ook al prettig als het daarover gaat. En toen je zei dat het, geloof ik, over de inhoud ging... toen ze drie heren hier de wenkbrauwen, waaronder Francisco van Jolen. Waarom? Nou ja, omdat... Het niet zo speciaal, Sarah Palin, noem maar wat te noemen, was nou niet bepaald echt een vrouw van de inhoud. Dat hoort er niet automatisch bij. Nou, niet te verdronken. Dat, dat, houdt, dat ja. hangt toch een beetje Goed, af Want Je kan aan... altijd wel weer een paar namen opnemen. Nee, ook hangt... uit het buitenland. Nee, maar we maar... hebben het nu over de Nederlandse verkiezingsstrijd. En ik stel alleen maar vast. Wat je zou wel zou kunnen zeggen... is dat het in Nederland in een hele rare situatie zit. Uh, Dus Toevallig stond er vanochtend in de New York Times... ik lees dat soort kranten, je merkt het... Uh, uh, een verhaal over dat, uh, een, boek, een boek wat verschenen is... Why Men Lose Out. In de Verenigde Staten is het echt zo. Mannen verliezen op alle fronten. Vrouwen nemen hun functies over. Vrouwen zijn succesvoller als ondernemer. Gaan minder vaak failliet. Verdienen meer... Uh, in de politiek enzovoort. Dus waarom was de analyse? Omdat de maatschappij die wij nu hebben, de informatiemaatschappij, uh, vrouwelijke kwaliteiten veel beter tot recht komen dan uh, mannelijke kwaliteiten. En je zou kunnen zeggen, op dit punt ook loopt Nederland een beetje achter. Ja. Want ik vind het toch wel eigenlijk schandalig. En ik vind het zo raar, als ik dat even mag zeggen, gisteren tijdens het debat bij Nieuwsuur... dan zit daar meneer Rutte tegenover meneer Samson. En dan durft meneer Rutte te beweren dat hij nu in Nederland, dat het heel normaal is dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. En dat wordt dan gezegd door een man die zegt dat de SGP een betrouwbare regeringspartner is. Een partij die daarvoor gestraft is, die daarvoor geboet is, die vindt, die, vindt, die, vindt, die vindt dat vrouwen niet kunnen regeren. We hebben tien jaar lang. Hebben we gehakt over mannen, rare imams, die vrouwen geen hand willen geven. Dat was allemaal heel belangrijk. Hoofddoeken was vrouwenonderdrukking. We hebben hier een premier die durft te beweren... dat mannen en vrouwen voor hem heel erg... dat het belangrijk is dat mannen en vrouwen gelijk zijn. En die, de SGP, de enige partij die officieel vrouwen discrimineert... een, een betrouwbare regeringspartner komt. In welk Absoluut. land leef ik? Maar ja, in welk ik, land ik? zijn klaar volgens mij. Hè? Ja. ja, maar in 2010, ik bedoel, Samson zei... als ik uh, in de regering kom, mijn uh, bijdrage aan uh, de ministersploeg is dat het in ieder geval voor de helft uit vrouwen bestaat. Nou, ik denk dat uh, meneer Rutte zich dat ook wel mag aantrekken... toen het kabinet aantrad in als... 2010. Vreselijk. Hans Hille plus nog een paar Hans Hillen, geloof ik. Nee, maar even terug op deze campagne. Ik ben het ook wel helemaal eens. Want het is wel echt opvallend uh, dat er zo weinig vrouwen zijn. Maar aan de andere kant... Um vind ik het helemaal opmerkelijk, omdat de meeste, vooral de grote partijen... hebben gewoon lijsttrekkersverkiezingen gedaan. En daar hebben ook vrouwen aan meegedaan. Dus het is ook wel dat het electoraat van die uh, achterbannen... het ook nog niet rijp vonden of de kandidaten nog niet goed genoeg vonden. Want bijvoorbeeld zo'n Mona Keijzer was, die deed het ook heel goed tijdens het debat... maar die heeft toch nog verloren van een Buma. En uh, Nebat Albeinrak ja. deed bij de PvdA mee tegenover Samson. Dus het is niet dat de vrouwen zich niet, uh, um, um, dat ze niet voor die posities willen gaan. Dat werkelijk wel. Maar vooral bij de grote partijen bleek het electoraat blijkbaar ja, het niet klaar. Zoals wordt. Hedy Dancona deze week uh, in een Nieuwe Opzij zegt. Het zijn uh, met name ook de Partij van de Arbeid. Het is nog een behoorlijke apenrots. En het electoraat kan er ook nog wel eens zo over denken. Want ik ja. zei dat er toch min of meer vanuit wordt gegaan een vrouw... Wel, ja, prima, dat zou moeten. Maar misschien ook risicovol. Peter K., mis jij Femke me nog? We missen Femke iedere dag. <laughs> dat, je hebt. Ja, bedoel, dat was een politica die, uh, die het had natuurlijk. Hè. Die had alles. Die was scherp, uh, of nou, is scherp misschien nog steeds. Uh, die had uh, de uitstraling, uh, het verbouwen vermogen. Goed voor te het teleurisprogramma Spaan Witteman bijvoorbeeld. Uitstekend van het teleurisprogramma Spaan Witteman. Maar ook niet meteen, dat, dat, dat had ook een aanloop nodig. Nou, ze heeft een wat mindere periode gekend, maar dat lag niet zozeer in haar uh, presentatie. Maar dat was ook met moeite met de partij op dat moment. Ja, en wel. met de lijn. Maar ja, zulke politici, daar zoek je naar, die zouden veel meer willen zien... Achterste kant heeft natuurlijk ook een poging gewaagd. Maar dat uh, werd niet een daverend succes. Hoe komt het dan dat er dan de, zeg maar onder de helft van de bevolking dat soort mensen niet zouden zijn? Of hoe komt het dan eigenlijk dat je ze niet ziet? Goeie vraag. Ja, nou ja, ik ben het zeer wel eens. De keuze is aan de kiezers geweest in dit geval. PvdA en CDA hadden een vrouw kunnen kiezen. Al Mona Keizer, ja, waren beschikbaar. Maar ze, ja. Nou ja. Ik bedoel, die Maar nou ja, Mona Keizer komt natuurlijk wel als wethouder. Dat, dat was een relatief onbekende. Maar nou ja, die is nog heel ver gekomen uh, bij, hè? als ja, een onbekende. Dat waar, dus maar, dat is ook hype het daarvan, uh, ja. Had, ik, had je kunnen zeggen, dat was een kans geweest. Ik denk ook wel dat bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid... dat ze goede mensen hebben laten gaan. Ik bedoel, het is ook handig als vrouwen bij een stevige, ongeluid, bij een stevige partij zitten. Femke Hansma zat ooit bij de Partij van de Arbeid. Ayaan Hirsi Ali ook. Maar ik denk dus dat ze zelf <coughs> weggegaan zijn, denk je niet? Uiteindelijk, ja, maar dat kan te maken hebben met... krijg ik hier de kansen die ik voor mezelf uh, wil hebben... om verder te komen? Ik denk het niet. Maar wie zou er dan bij, de, bij het CDA een, een, een goede opvolger zijn geweest voor. Noem er eens een. Nou ja, je hebt, je hebt nu kennelijk, vindt de, het CDA dat Mona Keizer. Ja, nou, goed, maar. Ja, ja die je hebt, je nog, die hebt die ministers. Je hebt uh, Van Bijsterveld. Nou, weet ik niet of dat een uh, uitzonderlijk goede minister nou ja, is. die was absoluut Maar die kandidaat ligt binnen uh, de partij heel, heel goed. goed. En ook uh, uh, ja, bij de kiezer in het land. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk Edith Schippers. Um, die in werkelijkheid ook een potentiële opvolger van Mark Rutte is. Maar dat is een van de weinige nummer 2's die een echte nummer twee ja. is. En dat een echte nummer 2 is. En dat begrijp ik eigenlijk ook niet zo goed van die vrouwen... dat ze al toch als een soort excuustruus op nummer 2 gaan staan. Want de Wat meeste... moeten ze dan doen? Nou ja, de meeste van die nummer 2's zijn niet, niet daadwerkelijk kandidaten, weet je wel. Om, als... om op te volgen. Om bedoel? op te volgen. Dus moet je dat dan wel ambiëren, moet je daar wel willen staan... terwijl je weet van ja, dat is eigenlijk ook voor de vorm, weet je wel... Ik weet niet of het voor de vorm is. Ik denk wel dat je als nummer twee kan denken, oké, okay, pakken... En uh, ik groeide er wel in. En we zien wel wanneer dat uh, aan de orde is. Ja. En Edith Schippers vind ik zeker geen excuustruus. Nee, nee, dat zeg je Een Precies, want, want dat is iemand dat is. die... Uh, zij of, uh, uh, of Halbe Zijlstra is kandidaat opvolger ja. voor Rutte. en, en uh, zij onderscheidt zich ook buiten de goed. Ja. Maar dat is niet helemaal waar. Want ik bedoel de nummers twee meestal. Met Loese van der Laan is het zo. Jeltje van Nieuwenhoven was toen twee. Um, die heeft Jette het Kleinsma. een tijd gehad. Mariette Hamer heeft het ook een, uh, een tijd gehad. Ja. Agnes Kant. Dus het is niet zo dat het alleen maar excuus truus is. Nee, maar dat is wel allemaal niet. tijdelijk. Ja, maar het is ook wel zo'n belangrijk ja. woord ja. in dit verband. Francisco van Ja, dat beter zei het. He? Het wordt niet gestimuleerd. Ja, ja. Dat is de hele zaak. Ik was afgelopen weekend op de Wereldhavendag in Rotterdam. Wat zie je dan? Meisjes die zich interesseren voor techniek. Heel veel, echt opvallend veel. Die ook bezig waren met machines. Daarover uitleg over gaven. Dat komt niet vanzelf. Dat was 50 jaar geleden niet zo. Dat moet je stimuleren. Daar moet je beleid op maken. En dat bestaat in Nederland. In het kabinet Rutte is één op de vier bewindspersonen een vrouw. Uh, Eurocommissaris Nelly Kroes heeft daar in het verleden kritiek op geuit. En dat kwam gisteravond een het Nieuwsuur nog even ter sprake. In het kabinet moeten de best denkbare mensen... en wat mij betreft zijn dat... het uh, zou fantastisch als dat alleen maar vrouwen zouden, zouden zijn. Maar goed, dus de, premier dreigt al, de premier dreigt al een man te worden. Maar goed, het zou <lacht> fantastisch zijn als, als er zoveel mogelijk vrouwen zitten. Maar ik ben tegen quota. Je bent het niet eens met mevrouw Kroes nee. Je moet ik, komt te, ik ben zeer ja. goed met haar, maar ik heb die discussie met haar gehad. Geen zou quote. er een wettelijke quota moeten komen, Margriet? Nou, dat zou de zaak in één klap wel uh, rechtzetten. En wat Rutte suggereert, is dat, uh, dat het altijd om talent gaat. Hè? Om de beste mensen. Ja. En vervolgens zie je, uh, één op de vier uh, is vrouw... dus dat zijn kennelijk de beste mensen. En ik heb gezocht, en ze zijn er niet. Dat is uh, redelijke onzin, uh, kan ik melden. Ze zijn er wel. En uh, wil je die naar voren brengen? Kroes zegt, dan is een quotum uh, biedt uitkomst. Het is een draconisch middel. Daar ben ik me ter degen van bewust. Je zou het niet moeten willen... Maar soms zou je denken, uh, doen. Quotum? Francisco van Jolen? Ja, en ik denk dat uh, wat Rutte zegt niet klopt. Er is in een Scandinavisch land geweest waar er een kabinet geweest is... met alleen maar vrouwen. Dat zou in Nederland onmogelijk zijn. Ik en Sajas? Ik ben sowieso niet zo voor quota. Ik vind het wel echt een heel zwaar draconisch midden. Ik zie wel dat, uh, dat het nodig is, maar een quotum. Nee, ik ben er nog niet zo ver. Nou, en zie, ik zie dat het nodig is. Nou, ik, ik vind oh, het jammer nee. dat uh, dat, uh, dat kabinet wat redelijk in evenwicht was... het kabinet uh, Balkenende met Bos samen. Balkenende, vier was dat geloof ik. Ja. ja. Uh, dat daar net een paar vrouwen in zaten... die niet hebben geholpen om dit uh, te stimuleren. Ik bedoel, Jacqueline Kramer, Ella Vogelaar... het waren net de zwakkere ministers. Dus hoeveel er ook voor te zeggen is... Maar zijn veel vrouwen in het kabinet te hebben. Ook wel, hoor. Ik bedoel, dit waren helaas uh, Nou ja, dat voorbeelden. is toch jammer dat dat Ja, nee, Natuurlijk is dat jammer. En in het geval van Agnes Kant, wat iedereen altijd noemt... Ik, bedoel, ik geef het je maar te doen... dat de bovenmeester op de achterste bank zit. Ja, maar nou, die is niet nog steeds, de enige hoor. reden. Ja, maar ja... Nee, uiteindelijk liep dat mis natuurlijk. Ja. Maar ja. van der Linden, hoofdredacteur van Opzij. Peter K., politiek redacteur van Pauw en Witteman. Francisco van Jolen, internetjournalist en hoofdredacteur van de Opinie in de Dat is toch een mondvol? En Shello Essayas, politiek adviseur bij de PVDA. Hartelijk dank. Gewoon op een vrouw stemmen. Tot een volgende keer. Dat de advies de hebben we op de bij de SGP, ja, Om een vrouw stemmen. Hebben we meegenomen. Bouw, bouw, bouw. Ik vroeg me werkelijk af hoe lang dat geleden is, maar ik kan het niet zo 1, 2, 3 vinden. Wow, wow, wow, volgens mij is dat een eeuwigheid terug. Nou ja, dat ging het moment maar een paar dagen. Gits.fm Factcheckers zijn aan het werk geweest, het was 1982. In Nederland mogen gemeenten deels zelf bepalen... wanneer de koopzondagen plaatsvinden. En daarbij zijn ze sinds 1 januari 2011 wettelijk verplicht... rekening te houden met werknemersbelangen... Maar daar komt weinig van terecht. Althans, dat wordt beweerd door Sam Groen van FNV Bondgenoten. Gemeenten kijken volgens hem vooral naar de belangen van consumenten en winkeliers... en niet naar de belangen van werknemers. Meneer Groen, goedemorgen. U bent arbeidszijdeadviseur uh, van de FNV. Gemeenten zijn sinds 2011, zoals ik zei, verplicht rekening te houden met werknemersbelangen. Waarom dan nu deze ophef? Nou, de laatste, laatste jaar, eigenlijk sinds de, de wetswijziging... zijn een flink aantal gemeenten bezig geweest om, uh, om de winkeltijdenwet aan te passen. Om, om de winkelsluitingstijden aan te passen. Dus ja. 52 zondagen per jaar open te gaan. En, uh, nou, gemeentes doen dan onderzoek naar de voorwaarden. Maar nergens uh, worden die gemeenten die uh, werknemersbelangen meegenomen. Dat moet wel. Dat moet wel. Maar... Um, ja, nou ja, kijk, waar het gebeurt is het vaak, uh, kijk eens een beetje naar landelijke cijfers. En dan is het ook nog dan, dat het bijna niet, niet echt meegewogen wordt. Nee. En waarom trekt uh, maar u nu pas aan de bel op het moment dat het al, al meer dan een jaar wettelijk verplicht is? Nou ja, we zijn uh, de laatste, uh, laatste jaar ook bij een aantal gemeentes bezig om een bezwaarprocedure aan te, uh, aan te kaarten. Uh, dus eigenlijk zijn we zijn met twee sporen bezig. En we zijn ook uh, bezig met, met uh, de Vereniging van de Nederlandse Gemeente... Om, om daar aan te geven: jongens, jullie moeten daar iets mee doen. Want uh, dat gaat niet goed. En het antwoord van veel gemeenten zal zijn. en ook misschien van de vereniging: ja, maar ze kunnen toch weigeren om op zondag te gaan werken, de werknemers? Dat klopt, uh, maar uh, dat, is, dat is de papieren werkelijkheid. Uh, in de praktijk blijkt, en dat hebben wij onderzocht... Uh, bijvoorbeeld in de gemeente Haarlem en in Zoetermeer... dat winkelpersoneel zich vaak gedwongen voelt of gedwongen wordt... ook om op zondag te werken. Dus die, die vrijwilligheid die is niet zo vrijwillig... als we soms uh, graag willen geloven. En op het moment dat die wettelijke verplichting zou worden nagekomen... zouden werknemers dan een, een steun in de rug hebben... Dat zeker. Maar dat betekent in ieder geval... dat een gemeente vooraf moet bedenken wat ze, wat ze met die werknemers willen. Uh, en, en die belangen moeten meewegen. En hoe en dat, doen ze dat dan? Hoe kan je dat dan nou doen? Ja, bijvoorbeeld een enquête doen. Of, uh, of echt goed kijken naar, uh, naar wat, wat, wat gebeurt er nu uh, met het werk op zondag. Wie werkt er wel, wie werkt er niet. Uh, en wat is er erg aan het werken op zondag? Uh, nou, in Nederland... Uh, is het nog steeds zo dat de zondag een, een dag is... waar veel mensen gezamenlijke activiteiten doen. Uh, het het is een, blijft een bijzondere dag voor veel mensen. En wij, uh, wij, uh, wij horen aan onze leden... dat heel veel mensen echt veel moeite mee hebben om op zondag te werken. Ik had u een debat beloofd. Wel, hier zit Jelge Zee ook. Uh, hij is secretaris vestigingszaken bij Detailhandel Nederland. Meneer Zee, kunnen werknemers weigeren op koopzondagen te werken... zonder daarop afgerekend te worden? Uh, ja, zeer zeker. Dat Weet is zo... u dat zeker? Dat is zo geregeld in de wet en in de cao's... die vakbonden en winkeliers met elkaar afspreken. Maar zegt de werkgever dat niet na een maand voor jou en anderen? Veel plezier. Nou, wat wij juist heel veel horen, is dat heel veel mensen, medewerkers, graag op zondag werken. Ik hoor echt van winkels en zij zeggen, ik moet medewerkers teleurstellen dat zij op zondag niet mogen werken. Dat is een totaal ander verhaal dan uh, wat de collega van FNV Bondgenoten hier aan tafel vertelt. Ja, precies. Wij herkennen dat uh, verhaal niet. En wij willen natuurlijk heel erg goed met onze medewerkers omgaan. En daarom maken wij de afspraak in de CO, samen met de vakbond, dat, mee, uh, dat werk op zondag uh, puur op vrijwillige basis is. Dat is zo geregeld. Dat is zo geregeld en dat gebeurt dan ook? Uh, ja, dat gebeurt nou, ook. En bovendien, want er wordt nu aangegeven hoe het nu in de wet staat. Dat zouden wij ook graag veranderd willen ja. hebben. Uh, het is natuurlijk heel erg vreemd dat als een uh, winkeliers- en gemeente koopzondagen willen in hun gemeente, als ze dat willen, uh, dat dan de gemeente. De belangen van de medewerkers gaat wegen die in winkels werken. Daar heeft die gemeente helemaal niet zoveel mee te maken. Dat is wat winkeliers en medewerkers samen regelen. Het is al geregeld in de wet en in de CO. Hoeveel gemeenten willen die koopzondagen uitbreiden? Enig idee? Ik heb daar geen cijfers van, maar wij merken, wij merken wel dat het steeds populairder wordt. Je ziet een Ondanks trend. Het internet, want je kan zeggen, je kan op internet kan je alles bestellen... en het wordt thuisbezorgd, klaar. Dan hoef je niet meer op zondag de deur uit. Uh, precies, maar dat is juist ook een reden dat uh, veel winkeliers op zondag open willen. Precies zoals u zegt internet kun je doen wanneer je wilt. Er blijkt ook uit onderzoek dat mensen graag op internet winkelen... omdat ze dan kunnen winkelen wanneer zij dat willen. Nou, dan willen die winkeliers, zeker als die mensen in die gemeente... daar ook uh, boodschap willen doen en willen winkelen... willen winkeliers ook open kunnen. En een werknemer krijgt hier een extra bonus op het moment dat hij op zondag werkt? Ja, ook nog eens, want uh, zondag is natuurlijk uh, toch een wat bijzondere dag in Nederland. Dat, uh, dat erkennen wij ook, dat is gewoon zo. En, uh, een medewerker krijgt twee keer zoveel betaald op zondag dan op een andere dag. Meneer Groen, dan lijkt me de logische vraag. Wat klaagt u dan? Nou, er zijn, er zijn verschillende werkheden, dat klopt inderdaad wat u zegt. Kijk, de, op dit moment wordt uh, het werk op zondag in de winkel vaak opgelost via flexibel personeel. De studenten, de scholieren die dat graag willen voor een extraatje. Maar er is natuurlijk ook een kern van vast personeel. En uh, nou, wat wij horen is dat ze, dat ze best wel bereid zijn om uh, één keer in de maand, twee keer op zondag te werken... Uh, maar als dat op een gegeven moment meer wordt, naar 52 zondigen op jaarbasis... dat ze zeggen, ja, luister, dan ben ik bijna elke week aan, aan, aan de beurt. En dan wordt het me gewoon te gortig. Moeten we dan niet aankloppen bij de werkgever in plaats van bij de gemeente? Want uh, u zit bij het verkeerde loket, zeg meneer ja, Zee. Dat, dat doen we ook, zeker. En dat klopt, uh, wat u meneer zegt. Wij, wij, uh, wij spreken af in CAO's... Uh, wij merken dat daar zowel de rechtspositie van werknemers onder druk staan... omdat er steeds meer flexibel personeel komt... als de zeggenschap die onder druk komt op momenten op je werkt. En ook dat de toeslagen steeds meer onder druk komen te staan. Wat dat betreft is die positie van die medewerker toch, toch wel lastig... En uh, dus het, het, het, het weigeren op zondag te werken is gewoon niet zo'n zo makkelijk verhaal voor, voor veel mensen. Ik ga meneer Zee de laatste vraag stellen. Meneer Zee, wanneer het aantal koopzondagen toeneemt, hè, diverse gemeentes gaan daar extra toe over... met allerlei uh, slinkse wegen of misschien wel gewoon wettelijke wegen... kunt u dan garanderen dat de toeslag blijft bestaan? Nou, uh, werkgevers willen natuurlijk een, uh, een uh, goed passend salaris betalen. Ja, ja of nee? Uh, zondag is een bijzondere dag en wij zien niet gebeuren... in de komende tijd dat die toeslag uh, eraf gaat. En die komende tijd, hoe lang is die? Ja, het is moeilijk om dat in te schatten, dat kan ik zo niet zeggen. Is dat een jaar? Zijn het drie jaar? Nee, drie jaar? die koopzondag en die zondag, dat is nu gewoon echt een heel vast iets. Zolang dat duurt, ja, we kunnen niet in een glazen bol kijken... om daar een jaar te te Maar u zegt, voorlopig dat... garandeer ik die toeslag? Ik garandeer niks, maar wij zien dat dat een hele bijzondere dag is... en dat zal de komende tijd zeer waarschijnlijk zo blijven. Nou, het klinkt nog niet helemaal 100% overtuigend, maar... Uh... Er is iets binnen misschien. Sam Groen, beleidsadviseur... arbeidstijden bij FNV Bondgenoten... en Jelga Zee, secretaris vestigingszaken bij de Detailhandel. Hartelijk dank, heren, voor deze discussie. Maar kijk ik nog naar vanavond. Nou, dat hoeft Jurgen mij geen eens te vragen. Hongarije Nederland natuurlijk. Tweede kwalificatiewedstrijd voor WK Voetbal in 2014. Heel benieuwd welke opstelling Libby van Gaal nu weer uit de hoge hoed heeft getoverd. Welke deputanten zijn blijven staan na de gewonnen wedstrijd van vrijdag tegen Turkije. Wie staat er dan toch weer naast? Vanaf half acht voorbeschouwing en vanaf half negen de wedstrijd op SBS6. En dan heb ik in de rust al een tweede scherm nodig. Want het begint het laatste verkiezingsdebat. Dat debat wordt gevoerd bij Nederland Kiestomp op Nederland 1 vanaf tien voor half tien. Zometeen lunch, Jurgen. In het kader van politieke partijen in stand.nl vandaag de PVV de stelling. Het is slecht dat de PVV door zoveel partijen wordt uitgesloten. Ronald Seurissen praat met ons mee. Dat zometeen in lunch. Surf naar de gids.fm. Tot morgen maar weer. Hoi. De stemming van Nederland, the morning after. <middels> Nederland na de verkiezingsuitslag. Hoe nu verder? Ik zou zeggen, we moeten uit Europa. We hebben te veel schulden, te weinig banen. Wie met wie en wat gaan we ervan merken? Investeren we in straaljagers of investeren we in de thuiszorg? We moeten niet kijken wat mensen niet kunnen. Donderdagochtend van half tien tot twaalf. The morning after. Dat we weer gaan bouwen, verbouwen, kopen en verkopen. Met gasten in de studio en een kiezersbus in het land. Luister donderdagochtend naar de stemming van Nederland. The morning after. Vertrouwen vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Op Radio 1. Dank u wel. Het nieuws van alle kanten. Touchscreens XXL. Presentation partner 0800-400-4000.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 Met Bach Contextueel brengen Mousica Amphion en het Jesualdo Aldo Consort Amsterdam... een tweede serie cantatas en orgelwerken in historische kerken. Concerten dit weekend in Maasluis, Groningen en Amsterdam. Kijk voor kaarten op BachContextueel.nl. Geen jachtgeweren, maar de natuur beheren. Kies Partij voor de Dieren.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 Vodafone. Dit is Radio 1.